11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De SGP wil dat minister De Jager onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn... van het opsplitsen van de euro in twee muntsoorten. Morgen debatteert de Kamer over de eurocrisis. SGP-Kamerlid Dijkgraaf gaat De Jager vragen... of hij de kansen en de risico's van zo'n splitsing in kaart wil brengen. De SGP vindt splitsing een interessante gedachte. De PVV laat een Brits bureau onderzoek doen... naar diverse opties om de crisis te lijf te gaan. Uitgangspunt voor die partij is terugkeer naar de gulden. Maar ook een splitsing van de euro wordt onderzocht. Sinds vorige week wordt er openlijk gespeculeerd... over het vervangen van de euro door twee aparte munten. Eentje voor het noorden van Europa en eentje voor het zuiden. Maar zowel de Duitse bondskanselier Merkel... als Europees Commissievoorzitter Barroso... noemden daarna een splitsing geen optie. De beoogde Italiaanse premier Monti zal morgen zijn nieuwe ministersploeg presenteren. Hij gaat morgenochtend eerst naar president Napolitano. De verwachting is dat het nieuwe Italiaanse kabinet vooral uit vakministers zal bestaan. Het kabinet moet van de EU een ingrijpend pakket aan economische hervormingen doorvoeren. Om daarvoor steun te krijgen sprak Monti de afgelopen dagen met alle politieke partijen. Vandaag beloofde ook de partij van oud-premier Berlusconi Monti te steunen. Hij geniet daardoor de brede steun van het Italiaanse parlement.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 Kamp wil ze alleen een vergunning geven voor werk waar geen Nederlanders voor te vinden zijn. Bij een reorganisatie van de ANWB-winkels verdwijnen 72 van de ruim 500 voltijdsbanen. Dat heeft het personeel vanavond te horen gekregen. De ANWB wil zoveel mogelijk ontslagen werknemers herplaatsen. Volgens de vakbonden FNV en CMV gaat de reorganisatie gepaard met forse bezuinigingen op de salarissen. Het winkelpersoneel van de ANWB zou er één tot twee loonschalen op achteruit gaan... De bonden spreken van een ongehoorde afbraak van arbeidsvoorwaarden en wil met de ANWB in gesprek om de plannen terug te draaien. De koepel van hulporganisaties, SHO, heeft onvoldoende duidelijk gemaakt... waar het ingezamelde geld voor Haiti is terechtgekomen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer... na controle van de boekhouding van Giro 555. Vorig jaar werd bij die actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti... 112 miljoen euro opgehaald... Daarvan is al 41 miljoen euro uitgegeven aan noodhulp. Een deel van het geld werd op Haiti samengevoegd met gelden die in andere landen werden opgehaald. En daardoor is onduidelijk waaraan het Nederlandse geld precies werd besteed. Toch is de rekenkamer redelijk tevreden over de verantwoording van de Haiti-actie. Die was een stuk beter dan de verantwoording voor de Giro 555-actie voor de tsunami en voor de overstromingen in Suriname.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 In het schipholteam werken Marachausse en Douane samen. Het is speciaal opgericht om drugsmokkel te bestrijden. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Duitsland verloren met 3-0. In Hamburg stonden de Duitsers in de rust al met 2-0 voor... door doelpunten van Müller en Klozen. Eusil maakte na ruim een uur spelen de derde. Oranje kon daar nauwelijks iets tegenover stellen. In de play-offs voor het EK-voetbal heeft coach Guus Hiddink het met de Turkse ploeg niet gered. In en tegen Kroatië bleef het vanavond 0-0 en dat was niet genoeg... nadat de Turken vrijdag in Istanbul van de Kroaten met 3-0 hadden verloren. Behalve de Kroaten wisten ook de Tsjechen en de Ieren zich te plaatsen voor het EK. Tsjechië versloeg Montenegro met 1-0, nadat de eerste wedstrijd ook was gewonnen met 2-0. En Ierland speelde gelijk met 1-1 tegen Estland, maar had de eerste wedstrijd gewonnen met 4-0. Dan nog het weer in het noordoosten bewolkt en nevelig in het zuiden opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan en het is rond het vriespunt. Morgen overal zonnig, al is het in het noorden eerst grijs. Het wordt 4 tot 9 graden. Daarna blijft het rustig en droog najaarsweer met aanhoudende kans op mist. Dit was het NOS-journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Chris Keine. Nou, dan zal de rente op die Duitse staatsleningen... morgen ook wel weer omlaag gaan. Het is een oudje, maar we kunnen hem zo weer van stal halen. Duitsland wint op alle fronten. Den Haag debatteerde vandaag over het immigratie- en asielbeleid van Gert Leerts. Het heetste item van deze gedoogconstructie. En over de weigerambtenaar. Zometeen een verslag van onze Haagse redactie. Morgen debatteert Afghanistan in een loya jirga... een vergadering van stamoudsten en lokale leiders in Kabul. Dat zal me een klap geven. En in België debatteren de partijen die een regering moeten vormen... rustig verder, terwijl de rente op de obligaties lustig doorstijgt. Gelukkig is er één man die het hoofd koel houdt. De Nederlander Wim Hof probeert morgen in New York... zijn Guinness-record in het ijs zitten te verbeteren. Dat allemaal zo meteen na onder meer het nieuwsoverzicht van vandaag. Dinsdag 15 november. De scènes staan op Oranje. Zei minister Verhagen nadat bekend was geworden dat de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal is gekrompen met drie tiende procent. Volgens het CBS geven Nederlanders minder geld uit. Er wordt wel eens haast verwijtend tegen de consument gezegd van ze houden de hand op de knep. Maar er zit niet zoveel geld in de knip. En de consument in het winkelcentrum bevestigt dat. Het is een rare tijd. Je zet voor jezelf wat, me, wat meer aan de kant. Als je iets kan repareren in plaats van dat je iets nieuw hoeft te kopen... dan, dan doen we dat op die manier. Ik doe jaren met mijn kleding en uh, deze jas heb ik al drie jaar. En die hou ik nog vijf, hoor. En van die zuinige klanten zien de winkeliers er veel. Ze komen ook echt gewoon doelbeurs binnen voor uh, een jas bijvoorbeeld... En dan is het ook echt de jas. Ze gaan toch kijken of het ergens anders wat goedkoper kan of leuker. En dat geeft een soort guerrilla-strijd onder de winkeliers. Maar niet alleen de consumenten zorgen ervoor dat de economie krimpt. Ook de overheid geeft volgens het CBS steeds minder geld uit. Het is een trend die we ook langer zien. Het aantal ambtenaren is ook uh, nu 15.000 lager dan een jaar eerder. Overheidsuitgaven nemen steeds verder af. En dat is nu omgeslagen in een daling. Dat geldt niet alleen voor de Rijksoverheid, maar ook voor de gemeente. De wethouder in Diemen snijdt fors in de uitgaven. Ja, We bezuinigen ruim 2,5 miljoen euro, dat is structureel. Wij noemen dat overigens ombuigingen, want bij die bezuinigingen zit ook nog lastenverhoging. Voor minister Verhagen staat het zijn nu dus op oranje. Volgens de oppositie doet het kabinet er te weinig aan om het zijn weer op groen te krijgen. Ik ga nou de arbeidsmarkt hervormen, de woningmarkt hervormen. Zorg er dan nou voor dat er weer groeiperspectief ontstaat. En het kabinet heeft onder druk van de PVV al die hervormingen in de ijskast gezet. Ze noemen zichzelf een groeikabinet, maar ik hou toch een beetje voorlopig op een economisch knoeikabinet. Ah, daar hadden we GroenLinks weer knoeikabinet. Is dat vooruitgang na die stekkerdoos? De Tweede Kamer wil af van ambtenaren die vanwege gewetensbezwaren geen homo's willen trouwen. Tot verrassing van velen hielp de PVV de oppositie aan een meerderheid. Voor de motie hebben gestemd 84 leden, tegen de motie 58, de motie is aangenomen. En daar baalt het CDA van. Ik vind dat betreurenswaardig voor diegenen die gewetensbezwaren hebben. Ik vind dat we in het land rekening moeten houden met gewetensbezwaren. De andere regeringspartij, de VVD, wil wel van de weigerambtenaren af... maar stemde toch met het CDA mee. Want dat is nu helemaal afgesproken in het regeerakkoord. Vooral VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard had daar moeite mee. Zij is fel tegen weigerambtenaren. Ja, een je blij word ik er niet van, maar dit is de politieke realiteit. Klompen dan. Een koning in Ghana is zo van onze wooden shoes gecharmeerd... dat hij er 10.000 heeft besteld. Alfred Leeman was een tijdje geleden in Ghana voor een goed doel... en hij had als presentje voor de koning een paar klompen meegenomen. En die was er helemaal wild van. Die het uh, minimaal, uh, dat ik er was, vier dagen op rondgelopen, en Zo trots als een, uh, een pauw en vroeg hoe ze heten. Ik zei uh, klompen, maar dat uh, kon hij niet uitspreken. Dus uh, hebben we er klompje van gemaakt. In de, nou ja, dat is in ieder geval nu in het dorp al een begrip. En dan was er nog meer nieuws vandaag. Een opvallend een nieuw ideetje van Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeet. Zij wil namelijk meer lager opgeleiden in het parlement. Dat zou een betere afspiegeling geven van de Nederlandse bevolking dan nu het geval is. Aan de telefoon hebben we oud-SP-Kamerlid Remy Poppen. Goedenavond, meneer Poppen. Ja, goedenavond. Wat heeft u voor opleiding genoten? Ik heb uh, mijn hele leven gestudeerd, al 73 jaar lang. Maar ik ben uh, naar mijn lagere school gaan werken. Na de lagere school, ja. Dan, dan moet u een van uh, de minst geschoolde kamerleden uit de geschiedenis zijn geweest, misschien wel. Wat vindt u van dat uh, idee van uh, mevrouw Verbeet... om mensen met uh, uh, meer levenservaring en wat minder huiskamergeleerden in de kamer te zetten? Nou, meer levenservaring, heb ik, heeft ze dat ook gezegd. Nee, dat maak oh. ik er weer van. <laughs> ja. Nou, ik denk wel eens goed bedoeld, maar uh, hoge laag opgeleid... Dat zegt helemaal niks op je een goede volks tegenwoordiger bent. Dat is meer een instelling. Ik denk dat zij bedoelt dat er meer, minder carrièrepolitici in de Kamer zouden moeten zitten. Ja. En dat heeft niks met opleiding te maken. Uh, de socialisten, ook de Partij van de Arbeid, zijn altijd geweest voor de, de heffing van, uh, van de werkende klasse, zoals het heet. Ja. En uh, ja. ja, dan zijn ze opgeleid en dan zouden ze en, geen kamer kunnen zijn. Dus dat ik niet. Nee. Kijk, het gaat helemaal niet om hoog of laag opgeleid toen ik in de Kamer kwam dacht ik, oh jee, dan kom ik met al die uh, dokterandes en professoren. Dat wordt nog wat. Ja. Nou, daar was ik binnen een uur vanaf. Ja? Want ook hoogopgeleide mensen kunnen hele domme dingen zeggen. En hele slechte ideeën hebben. Dus dat gaat het niet om. Het gaat erom je moet ervoor zorgen dat je geen carrièrepolitici aantrekt. Maar mensen die echt ja, zeg maar het volk willen dienen. Uh, Volksvertegenwoordiger willen zijn. Okay. Zonder bedoelingen voor eigen vooruitgang. Oké, okay. dank u wel meneer Popper. En als ze dat zegt, dan ben ik het met haar eens. Heel erg bedankt. Morgen is er nog meer nieuws. Dat staat dan in de krant en die is gelezen door Trudy Vendrig. Vanaf begin volgend jaar wordt het mogelijk om thuis hulp te krijgen bij zelftoning of euthanasie. Het plan komt van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De ambulante teams zijn een kwestie van voortschrijdend inzicht... zegt de vereniging in het AD. De NVVE is al bezig met het opzetten van een levenseinde kliniek... waar mensen onder begeleiding kunnen sterven. Maar nu blijkt dat de meeste mensen met een doodswens... het liefst thuis willen sterven. Dus daarom gaan teams van euthanasieartsen en verpleegkundigen... vanaf begin volgend jaar mensen thuis helpen bij euthanasie of zelfdoding. De NVVE kreeg vorig jaar heel Nederland over zich heen... toen ze haar plannen voor een zelfmoordkliniek openbaar maakte. De vereniging krijgt steeds vaker te maken met mensen die graag willen sterven... maar geen hulp bij, daar geen hulp bij krijgen van hun eigen arts. In de Volkskrant gegevens uit... Uh, pardon. In de Volkskrant gegevens uit een onderzoek naar het schone economie in 2050... Mijn excuses. Misschien kun jij het even overnemen. Ik neem hem even over, Trudy. In de Volkskrant gegevens uit het onderzoek naar een schone economie <gacht> in 2050. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het de eerste Nederlandse studie naar de bruikbaarheid en de kosten van technieken die de uitstoot van CO2-grootscheeps kunnen reduceren. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 80 tot 95 procent moet zijn teruggedrongen. De prijs daarvan lijkt voor Nederland niet mee te vallen, want volgens de studie kost het op termijn elk jaar 10 miljard euro meer om alleen nog maar die 80 procent in 2050 te halen. De auteurs stellen dat het huidige beleid te veel is gericht op de korte termijn. Voor de lange termijn zijn andere verdergaande technieken nodig, dus centrales niet meer bijstoken met biomassa, want die wordt schaars, maar juist investeren in zonne-energie en windmolens op zee. In Metro de eerste conclusies van een onderzoek van de krant... naar ervaringen binnen het openbaar vervoer. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de streekbussen minder vaak rijden... en dat er ook minder oplaadpunten voor de OV-chipkaart zijn. Want wie vergeten is om zijn chipkaart op te laden... en op zondag weg wil uit een boerengat, heeft een probleem. Verder wordt er veel geklaagd over het technisch falen van de kaart... en over loketmedewerkers die getubeerde reizigers van het kastje naar de muur sturen. En ook is er ergernis over bussen, trams en treinen die zomaar een halte overslaan. Maar er zijn ook positieve geluiden, bijvoorbeeld dat het geduvel met een verregende strippenkaart nu eindelijk voorbij is. Een op de tien leerkrachten in Nederland is wel eens digitaal gepest via cyberbating. Bij cyberbaiting dagen leerlingen hun leraar uit, filmen ze de reactie met hun mobieltje en zetten het filmpje vervolgens op sociale netwerken. In spits staat een internationaal onderzoek van internetbeveiliger Norton. Volgens Norton bieden sociale media kinderen nieuwe kansen voor conflict in de klas. kwart van de leraren stuiten ook geen vriendschappen met leerlingen op sociale netwerken, omdat ze dat een te groot risico vinden. Bovendien heeft maar een klein deel van de scholen gedragsregels... over het communiceren met leerlingen op sociale media. Het merendeel van de leraren vindt dan ook... dat er meer lessen moeten komen over de veiligheid online. Het Nederlands Dagblad gaat terug naar de tijd van de kruiswaarders. In een grauw stuk muur van de oude havenstad Jaffa in Israël... blijkt namelijk al bijna 800 jaar een inscriptie gegrift van de beroemde Frederik II, keizer van het Heilige Duitse Rijk. Hij bezocht Java in het begin van de 13e eeuw toen hij de zesde kruistocht leidde. Omdat de tekst in het Arabisch is geschreven werd tot nu toe aangenomen dat die eeuwen later was aangebracht in de tijd van het Ottomaanse Rijk. Israëlische onderzoekers hebben de inscriptie ontcijferd. Er staat Frederik en het jaar 1229 sinds de geboorte van onze heer Jezus de Messias. De tekst is misschien wel door de keizer zelf in de muur gegrift. Frederik II had tijdens zijn leven al de bijnaam verbazing der wereld. Zo sprak hij zes talen, waaronder het Arabisch. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Take me away of how I feel good. Crystal was dat met Golden Days. En zij staat straks ook op Noorderslag, waarvan steeds meer namen bekend worden. Dit was haar eerste single. You win some, you lose some. Ook het politieke leven in Den Haag gaat over geven en nemen, zo bleek daar vandaag. Want daar was dus ineens een Kamermeerderheid die af wil van weigerambtenaren. Ambtenaren van de burgerlijke stand die uit principe geen homohuwelijk willen sluiten omdat de PVV dat onverwacht bleek te steunen. En al even opmerkelijk lijkt de PVV nu geen strijd meer te willen voeren... met minister Leers over het asielbeleid. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. goedenavond. Dag Chris. Ja, dat was dus uh, verrassend, hè? De PVV die ineens die motie tegen de weigerambtenaren steunde. Uh, het was in ieder geval een verrassing, Chris, voor de journalisten... die buiten stonden te wachten op de afloop van die stemming. Um, want hoewel de PVV en ook de VVD eigenlijk tegen die weigerambtenaren zijn... ging de buitenwachter vandaag vanuit dat ze tegen die motie stemmen, want het kabinet kan het er intern niet over eens worden. Nee. Um, CDA en VVD stonden tegenover elkaar en daarom heeft het kabinet... vorige week besloten om die kwestie door te schuiven naar de Raad van State... voor advies en dus was tijdrekken het devies, in ieder geval binnen de coalitie... en vandaar dat inderdaad die steun van de PVV voor die motie als een verrassing kwam. Ja, want dat, dat trucje had uh, Mark Rutte vorige week handig bedacht... Ja. Niet, niet, niet leuk dus voor de VVD. Nou, ze zeiden daar vanmiddag dat ze echt wel wisten... dat de PVV dit zou gaan doen. Uh, dat was een paar dagen geleden binnen de coalitie duidelijk geworden. Dus uh, ze ontkenden dat het een verrassing was. Maar leuk was het zeker niet, want de VVD stond behoorlijk in zijn hemd. En dat stond, dat gold zeker, voor um, VVD-Karmelits Janine Hennis... Uh, die wij allemaal als oogluisteraar ook kennen als een van de vier oogtalenten. Um, Hennis heeft zichzelf altijd een verklaard tegenstander getoond... van die gewetensbezwaarde ambtenaar. Mm -hmm. Maar uh, ze kon, zoals ze dat zelf noemde vanwege de rust in de coalitie... niet haar overtuiging volgen. Maar ze moest zich vanmiddag het neerleggen... bij de politieke realiteit. Het standpunt van de VVD is geen uh, geheim. Hè? Wij zijn uh, niet voor die gewetensbezwaarde ambtenaar. Tegelijkertijd is de politieke werkelijkheid dat het kabinet heeft aangegeven... dat zij de Raad van State om advies vragen omdat zij er niet uitkwamen. Ja. En wij hebben als fractie besloten om dat advies even af te wachten. Ja. Ik zag u tijdens uh, de stemmingen zitten. En u had het er echt moeilijk mee hè? Hoe, de, hoe dit is gelopen. Ja, het is een principieel punt waar ik uh, vrij geharnast in zit. En dan is het altijd uh, lastig als je om procedurele redenen uh, tegenstemt. Ja, en je zou ook denken: als het toch al duidelijk is dat de PVV voor die motie gaat stemmen. had u ook de ruimte gehad om ook voor de motie te stemmen? Wat u eigenlijk wilt? Ja, als de politieke werkelijkheid zo eenvoudig uh, lag, uh, dan. Uh, dan uh, yeah. Maar zo, zo, zo ligt hij niet. De fractie uh, en ik zelf hebben een andere afweging gemaakt en hebben besloten het uh, advies um, van het kabinet, of in ieder geval het verzoek van het kabinet om de Raad van State om advies te vragen te volgen. Ja, nou, Janine Hennis heeft geen leuke dag gehad vandaag, denk nee. ik. En om haar maar ze eigen... was wel eerlijk. Was, ja, dat kan je verfrissend noemen, want het past uh, wel in de uh, huidige politieke cultuur... om gewoon te zeggen dat je iets niet kan zeggen of mm. dat je iets niet kan uh, doen. Aan de andere kant, uh, daarmee maakt ze haar stemgedrag... ook de verantwoordelijkheid van de ander. Ze had het ook gewoon kunnen proberen. Ze had gewoon ja. haar eigen mening kunnen volgen... en dan afwachten of het CDA het risico wilde nemen... om hier politieke problemen over te laten staan. Maar goed, dat is speculatie. Uh, Hennis probeerde wel vanavond haar eigen pijn nog wat te verzachten... door erop te wijzen dat er echt uh, uh, wel van alles wordt binnengehaald... als het gaat over homo-emancipatie. -homo bijvoorbeeld regelingen voor lesbische uh, moeders. Maar goed, dit was wel een heel zichtbare nederlaag. Ja, en opnieuw dus een, uh, een sleutelrol voor de PVV. Ja, daar hadden ze een heel eenvoudige redenering. Uh, daar zeiden ze, we zijn nou eenmaal tegen die weigerambtenaar. Uh, dat heeft Geert Wilders een paar weken geleden ook via Twitter laten weten. En dus stemmen we ook tegen die weigerambtenaar... Ja. En dat maakte het nog extra pijnlijk voor de VVD, want hun ex-partijgenoot Wilders... die kon wel vrolijk voor die motie stemmen en zij moesten buigen voor de coalitiedwang. Ja, en uh, waar boog de VVD nu eigenlijk voor? Voor het CDA of voor de SGP? <laughs> Ja, die SGP-bemoeienis, dat, dat is misschien een voor de hand liggende gedachte. Want de premier heeft ook bij de start van dit kabinet gezegd... dat de VVD-fractie oog moet hebben voor gevoeligheden bij de SGP. Maar uh, daar werd vandaag niet over gepraat. De VVD wees vooral naar het CDA. Want de Christen-Democraten vinden een verbod... op die gewetensbezwaarde ambtenaar helemaal niet nodig. Uh, en dat ze het daar dus niet over eens kon worden... dat was de reden van de tegenstem van de VVD. En mm. zo ging de PVV er met de winst vandoor. Ja, nou dan dat, dat andere grote punt... Van van vandaag, namelijk uh, uh, het beleid van uh, Gert Leers, he, immigratie en, en asiel. Ja. Um, daar moet voor de PVV deze kabinetsperiode de grote wind uitkomen. Het winst uitkomen. Het was hen, hun uh, grote verkiezingsitem. Uh, um, was dat ook vandaag weer de inzet? Een, een forse daling van het aantal asielzoekers? Nou, laten we even teruggaan naar september 2010. Want toen had Geert Wilders, uh, toen het kabinet begon... en het gedoogakkoord werd gepresenteerd... had hij het over duidelijke percentages. Een kwart minder asielzoekers. Ja. 35% minder gezinsherenigers. Ja. De helft minder instroom uit niet-westerse landen. Precies. Um, nou ja, vorige week kwamen er uh, cijfers naar buiten over één jaar kabinet. Die lieten die daling absoluut nog niet zien. En vandaag had de oppositie graag willen weten... Uh, wat dat voor de PVV betekende, die uh, cijfers over een jaar asielbeleid uh, noemde de PVV vorige week onvoldoende. De oppositie had in het debat van vandaag graag even aan politieke grensbewaking gedaan. Waar liggen de grenzen voor de PVV? Yeah. Wanneer komt het moment dat die resultaten zo onvoldoende zijn dat uh, de PVV het kabinet en minister Leers in uh, problemen wil brengen? Yeah. Nou, dat was leuk bedacht van de oppositie, maar de PVV gaf uh, vandaag bij het eerste deel van de begrotingsbehandeling van minister Leers geen uh, sterker nog, ook die concrete cijfers die ik net noemde... van Geert Wilders van, uh, bij het begin van het kabinet... Hm? die zijn eigenlijk alleen maar relevant tegen het einde van het kabinet. Want over de doelen voor komend jaar is Fritsma eigenlijk heel genuanceerd. Kijk, wij hebben over die percentages gezegd... Uh, hoe verder het kabinet daar vanaf komt, hoe ongemakkelijker het wordt. Dat hebben we altijd volgehouden en dat houden we nog steeds vol. Maar de vraag ging over 2012 en ik heb gezegd... de eerste resultaten moeten zichtbaar zijn in 2012. Dus daarin verwachten wij een dalende lijn... voor wat betreft het aantal toegelaten uh, niet-westerse allochtonen. Maar die lijn moet natuurlijk wel verder dalen richting die percentages. Want er staat nog steeds als een uh, paalbouwen water... dat die percentages uh, niet op lucht zijn gebaseerd. En uh, wij blijven zeggen hoe verder het kabinet uh, uiteindelijk afkomt uh, van die percentages... hoe ongemakkelijker het uh, voor ons wordt. En dat blijft zo. Dat betekent dat minister Leers een probleem heeft als die aantallen volgend jaar met 1 of 2 procent zijn gedaald? Nee, ik heb gezegd dat over het jaar 2012 uh, moet het aantal uh, toegelaten niet-westerse allochtonen uh, zijn gedaald ten opzichte van het jaar 2010. Want 2010 is het jaar waarin dit kabinet is uh, begonnen, dus dat gebruiken we natuurlijk als eikpunt. Maar die daling, uh, ja, dat is voor ons wel belangrijk dat die, uh, dat die er dan is uh, over het jaar 2012 en dat heb ik in het debat ook aangegeven. Maar een daling, dat is een rekbaar begrip. Uh, hoe groot moet die daling dan zijn? Het gaat erom dat, uh, dat die neergaande lijn wordt ingezet over het jaar 2012. Omdat dan die uh, eerste nieuwe wetten in werking treden. En dus willen we ook over dat jaar die resultaten zien... in de vorm van die neergaande lijn. Dat, dat is het verhaal wat we gezegd hebben over 2012. Het blijft overeind dat voor de komende jaren die percentages overeind uh, blijven staan met de mededeling... hoe uh, verder we daar vanaf komen, hoe ongemakkelijker het wordt. Dus dat is een vrij helder verwachtingspatroon van het PVV wat mij betreft. Dus u wilt eigenlijk voor komend jaar niet vastleggen op concrete percentages? Ik blijf zeggen, uh, over het jaar 2012 moet een daling uh, zichtbaar zijn... van het aantal toegelaten niet het tonen. En dat is al ambitieus natuurlijk. Uh, en we zijn... Uh, we, we zijn natuurlijk in de situatie dat uh, die eerste nieuwe asielwetten... pas volgend jaar in kunnen gaan. Dus daarom zeggen we de eerste resultaten uh, moeten we over dat jaar 2012... Ja, de eerste resultaten zien we pas over een jaar. Hmm. En die moeten laten zien dat de tendens dalend is. Ja, nou, toch, toch, toch wel ietsje coulanter dan het eerder heeft geklonken. Waarom is dat? Nou ja, concreter dan dat werd het niet. Uh, over een jaar praten we weer verder. Nou ja, uh, misschien mag je daar de conclusie uit trekken dat op dit moment de PVV niet uit is op politiek gedonder met minister Leers. Hmm. Minister Leers was er als de kippen bij vanavond om dat te verzilveren. Ik denk dat de PVV een hele realistische keuze maakt en zegt nu: luister, dit is wel voor ons een grote. De ambitie. Uh, en wij houden die ambitie vast. Maar we willen ook realistisch zijn. En we willen kijken straks uh, of die uh, instrumenten die u gaat ontwikkelen, minister, of die ook daadwerkelijk uh, effect gaan krijgen. En dat kun je niet van vandaag op morgen afdwingen. Nee, de minister Leers noemt het dus een realistische koers van de PVV. Want die grote ambities die mogen er dan wel zijn. Uh, volgens de minister zijn er vooral nog een heleboel obstakels voordat die grote ambities gerealiseerd kunnen worden, Chris. Maar voorlopig zal het een pak van zijn hart zijn, denk ik. Dankjewel, denk ik Wilma. It's a long, long way Cause I've been there before It's a long, long way And I've been there before You probably won't take no advice from me I never took none myself, you see It's just when you get older You like to pass them on But nobody's listening And it's a long, long way Cause I've been there before It's a long, long way And been there before. Why do we make the same mistakes? Year after year, tear after tear. Just when we've learned a lesson or two, it's the time when our lives almost through. And it's a long, long way, cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. I ain't trying to be no saint, shoot I ain't even off the right, But I'm still here, fighting that good old fight.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 taking time to listen to an old man. Your time is a valuable thing. And I ain't trying to preach. I'm only passing by. And I hope you like the song that I sing. And it's a long, long way. long, long way And I've been there before And it's a long, long way Cause I've been there before And I don't think I'm going there, no more. is extief op zijn 70ste en met zijn zelfgebouwde instrumenten de openbaring van het festival Sikri deze zomer. Vanavond stond hij in Den Haag en gisteren nog in Utrecht. Is België het volgende Europese land... dat door de financiële crisis in de problemen gaat komen? Het Belgische journaal begon vanavond zo. Er is nog geen begroting, ons land heeft nog geen regering... en op de internationale financiële markten zakt het vertrouwen in België weg. De Belgische lange termijnrente steekt vandaag tot net geen 5 procent... en dat is hoogst uitzonderlijk. Joris van Poppel, correspondent in België, goedenavond. Goedenavond. Ja, België is al uh, uh, 17 uh, maanden het buitenbeentje in, uh, in Europa met de, met de formatie. Mm -hmm. Komende nacht een nieuwe deadline voor weer een nieuw regeerakkoord. Gaan ze dat halen? Nee, zeker niet. De deadline is alweer van tafel, want de onderhandelingen oh zijn alweer gestopt. Ja, een paar, paar uur geleden zijn ze toch weer van tafel gegaan. Oh. Uh, die groep gaat nu morgen, dat is de formateur, ja. bij de koning langs. En dan morgenavond om vijf uur gaan ze weer door. Dus morgenavond gaan ze ook niet halen, kan ik je al nu overzekeren. Nee, maar uh, betekent dat dat ze zich uh, de ernst van de situatie niet uh, uh, helemaal realiseren? Dat ze uh, Italië en Griekenland achterna aan het gaan zijn? Ja, dat laatste misschien wel heel langzaam. België de afgelopen maanden al zie je die rente stijgen. De afgelopen maand gestegen van 4 naar 5 procent. Yeah. Um, dat gaat dus de verkeerde kant uit. Alleen, uh, het water staat België nog niet zo aan de lippen... dat er nu acuut ingegrepen uh, moet worden. Mm. Maar het is wel natuurlijk zo dat iedereen hier nu zegt... het is niet 5 voor 12, het is 5 over 12. Dus er moet zo snel mogelijk iets gebeuren. Maar ja, als je kijkt waar ze, nu, waar ze nu mee bezig zijn... dat is het in elkaar zetten van een begroting voor volgend jaar... Uh, daar zijn ze op zich pas een maand mee bezig. En de eerste maand is er eigenlijk nog niet veel gebeurd. Nee. Pas in een zijn week echt serieus met de cijfers bezig. Ja. En dat is heel complex werk. Vooral omdat ze 11 miljard moeten besparen. Dat is heel, heel, heel moeilijk, heel veel werk. En ja, dat, dat, dat... ze hadden de ambitie om dat afgelopen weekend in één weekend af te ronden. Maar dat is gewoon onmogelijk. Er wordt nu echt wel serieus gepraat. Maar... Ja, het is veel werk. Binnen een paar dagen wordt hier nu van alle kanten gezegd... zal er wel een begroting zijn van volgend jaar. En wat is het probleem? Is het weer een, een Wale vlamingen kwestie? Eigenlijk niet. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op een, op een normale kabinetsformatie hier ondertussen. Op, op dag 520 zeg ik er dan meteen even bij. Maar. Uh, het is, ja maar. Ja. Het, het, het, nee, het gaat nu om het, om het, om het geld, om, om de begroting. En we hebben er nu een klassieke links-rechts tegenstelling. Hmm. Uh, die valt een klein beetje samen met, met, met Wallonië. Want daar de grootste partij, de PS, klassieke socialistische partij... van formateur Elio De Van meneer De, Rupo. de Rupo, ja. Precies, die voelt de, de, de, de, nou de, de vakbonden, de heet adem van de vakbonden... voelt die ook al natuurlijk. Uh, die wil vooral belastingen verhogen om het hmm. staats, staatsbudget in orde te krijgen. Uh, en terwijl aan de andere kant heb je uh, de, de, de, de, de liberalen... met name de Vlaamse liberalen, maar ook wel de Waalse liberalen... die zeggen, je moet niet bedrijven extra gaan belasting belasten. Je moet niet die leasewagens meer gaan belasten... Uh, maar kijk naar bijvoorbeeld uh, langer werken. Nou, daar willen de, de Waalse socialisten dan maar niet aan. Dus de, de, ja, die links-rechtstegenstelling, die zit daar erg in. Je hebt daar echt uh, klassieke uh, sociale uh, socialisten versus uh, vrij moderne uh, liberalen... Hmm. Vlaamse liberalen in de regering. En die moeten, die moeten eruit komen, want dat is de enige wiskundige combinatie... die nog tot een regering kan leiden. Ja. Aan de telefoon hebben we ook uh, Geert Noels. Hij is econoom. Goedenavond, meneer Noels. Goedenavond. Ja, uh, ho hoezeer uh, staat het water economisch gezien de Belgen eigenlijk aan de lippen... met deze bijna 5% rente op de uh, staatsleningen? Ja, uh, ik denk dat de 5% op zich nog wel uh, draaglijk is. Ik vergeet niet dat uh, de herfinancieringen geleidelijk gebeuren... en dat uh, de korte rente op dit moment ook wel bijzonder laag is. Dus het is zelfs niet uit te sluiten dat dat nog altijd in, in herfinancieringen uh, eerder positief dan negatief zal uitdraaien. Mm -hmm. Maar dat mag natuurlijk ook niet te lang duren. Uh, ik denk dat uh, gevaarlijker voor de situatie in België is dat er nogal wat garanties zijn gegeven in de banksector. Ook garanties gegeven zijn uh, voor Europa uh, die door de crisis die we vandaag meemaken kunnen omgezet worden in schulden. Mm -hmm. En natuurlijk als je nieuwe schulden gaat moeten plaatsen in een markt die uh, vandaag zeer angstig is, dan weten we dat dat veel moeilijker is. Dus ik, uh, ik denk dat dat vooral het probleem is. Uh, de schulden uh, van België zijn niet uh, bijzonder hoog vergeleken met bijvoorbeeld Italië of Griekenland. Nee. Uh, en er is nog iets wat uh, wel eens vergeten wordt... Uh, de Belgische gezinnen hebben heel weinig schulden, hebben spaaroverschotten. overschotten, Aha. in tegenstelling tot Nederland. Om dat bijvoorbeeld, is wel wat anders dan bij ons, ja. Uh, afgelopen weekend was er nog een artikel hier in de Belgische krant van Duco Sikkingen, dat is een Nederlandse CEO van uh, een groot Belgisch bedrijf. Die opmerkzaam maakte dat de hypotheekschulden in uh, Nederland alleen al groter zijn dan de Belgische overheidsschuld. Ja. En dat was wel uh, een oogopener voor uh, heel wat Belgen ook. Ja, toch, toch is er uh, flink wat druk nu vanuit de Europese Unie op uh, de, de, voor, de formerende politici om haast te maken. Uh, meneer Le Ternum heeft al gezegd... Van, nou, als jullie het niet snel doen, dan kom ik, hè, de, de, de, de nog zittende uh, premier... dan kom ik uh, toch nog met een begroting. Uh, is dat dan een beetje overdreven? Ik denk dat uh, politieke spelletjes toch nooit ver af zijn. Uh, het was in juni blijkbaar al voor heel veel waarnemers duidelijk... dat uh, Di Rupo ging wachten tot het allerlaatste moment... Om met de druk van de financiële markten en de druk van Europa, uh, de PS-agenda uh, door de strot te duwen van de onderhandelaars. Hij gebruikt het gewoon. Hij gebruikt het is dus oh. pokeren met uh, de financiële markten als uh, dealer. Hmm. Uh, aan de andere kant heb je Yves Le Terme die natuurlijk ook uh, op een bepaalde manier uh, de CD&V terug. Uh, een, een cachet geeft van... wij zijn er toch nog altijd om het stuur in handen te houden. Uh, en die op dit moment gewoon een uh, begroting zou moeten maken. Uh, het zijn lopende zaken, dat is wel zomaar in een crisisomgeving. En de regering die daar zit zou gewoon ook uh, de begroting kunnen opstellen... en uh, die voorlopig indienen. Ja, hoeveel zou België eigenlijk moeten bezuinigen? Als je de, de cijfers uh, vandaag bekijkt... Uh, dan, uh, ja, dan lijken die cijfers nogal, nogal mee te vallen. Uh, in termen van, van tekort uh, is het minder dan, uh, dan wat Nederland bijvoorbeeld heeft. Het financieringssaldo in, in 2011 zal uitkomen op 3,6 procent. Uh, voor 2012 uh, zou zonder maatregelen een tekort uh, uitkomen van 4,6 procent. Mm -hmm. Bergen wil daar uh, in de richting gaan van 2,8 procent. En hoeveel bezuinigingen betekent dat? Dat betekent een, een goede 12 miljard euro. Hmm. Uh, niet onmogelijk gezien dat een aantal maatregelen toch al een tijdje bekend zijn. Ongeveer de helft weten we al wat dat gaat zijn. Dat zijn onder andere minder groei in uh, gezondheidsuitgaven, een uh, bankentaks, hmm. uh, een nucleaire tax. Dat zijn dingen die al allemaal heel lang geweten zijn. De, de grote vraag is wat gaat buiten al die uh, nieuwe taksen? Gaat men ook uh, trachten zuiniger om te springen met de middelen? Ja. Zoals je ziet nu in heel veel andere Europese landen... Uh, waar de schuldencrisis heeft geleid tot een ontvetting van de staat. Ja. Dat is er niet bij in België op dit moment. Nee. Joris van Poppel, um, uh, dat wordt dus nog een, een, een gevecht. Belastingverhogingen en bezuinigingen of vooral bezuinigingen. Uh, hmm. uh, is er dit jaar nog een nieuwe regering in België? Dat heb ik vorige week Yves Le Terme gevraagd en die zei heel stellig ja. ja. Die heeft zelf ook een andere baan per 1 januari. Dus ja. die hoopt natuurlijk dat het dan een regering is. Maar je ziet al dat, dat, dat ook vakbonden lopen zich vandaag al warm om nu al te demonstreren tegen eventuele afspraken. Werkgevers die eisen veel meer hervormingen dan erin zit. Dus wat voor een regering dat ook zal zijn, daar zal onmiddellijk enorm veel kritiek op komen. En bedenk je ook, die regering die er gaat zijn die zit er maar voor 2,5 jaar. Want over 2,5 jaar zijn er alweer verkiezingen in België. Dus dan begint alles weer van vooraf aan. Ja, Meneer Noels, durft u een uitspraak aan... over wanneer uh, België een nieuwe regering heeft? Uh, nee, nee, ik ben ook maar een econoom. <laughs> uh, ik denk dat het uh, onmogelijk is om daar, daarover een uitspraak te doen... Uh, Misschien relevanter dan komt er een nieuwe regering... wordt er een begroting ingediend voor 15 december... de deadline die uh, Europa heeft gesteld. En wat denkt ik, u? Ja, ik denk dat uh, dat, dat wel gaat gebeuren. Um, en wordt dat een begroting uh, namens meneer Di Rupo of namens uh, het liberalere deel van uh, de Belgische politiek? Ja, of namens uh, Yves Le Terme... Uh, oh, die okay. een voorlopige begroting opstelt... op basis van een oh. aantal dingen waar wel consensus over bestaat... Um, maar daarmee ben je er nog niet. En uh, u sprak over een kloof tussen Noord en Zuid. Maar in feite is het ook een, uh, zijn er in die begrotingsdiscussies uh, ook een kloof tussen links en rechts. Ja. Maar ook tussen uh, actief en niet uh, actieve bevolking. Omdat de, de lasten die, of laten we zeggen, de, de begroting op uh, last zal komen van de actieve bevolking. Hmm. Terwijl uh, België een, een steeds kleiner of een te kleine actieve bevolking heeft. Ja. En een veel te grote inactieve bevolking met allerlei regelingen zoals brugpensioenen, ja. de overheidspensioenen. Allemaal pijnpunten die met een uh, PS-regime nooit zullen veranderd worden. Dat is een probleem dat we dan in Nederland ook wel weer kennen. Hartelijk dank, uh, Joost Poppel en meneer Noens. Goedemorgen oude rotkop Schuif die spiegel maar opzij Geef het heden maar een rotschop Sluit het boek van ijdelheid Hoor de vogeltjes toch fluiten Ze fluiten voor ons allebei. Kan je horen wat ze zingen? Je bent vrij. Tijd. Vrouw van het koket aan de overkant. De kinderen kunnen gaan en staan. Het is de tijd om heel sentimenteel. Schuif de wereld maar opzij. Was je handen, poet je tanden. Leer het lied van eindigheid. Niet vergeten, nooit vergeten. Dat de liefde altijd blijft. Goedemorgen, zonder zorgen. Je bent veilig. Helmond van het Groene Woud. Goedemorgen, oude Rotkop. Dat is een nummer van zijn laatste CD. De jongste CD bedoel ik. De laatste rit. Zo op single uitgebracht. Morgen komen in Kabul 2000 stamoudsten en politieke leiders bij elkaar. En in een land als Afghanistan lijkt dat vragen om moeilijkheden. De Taliban zouden de bijeenkomst het liefst letterlijk opblazen. Gisteren werd al een zelfmoordterrorist door de autoriteiten uitgeschakeld. Eerder vanavond sprak ik met Volkskrant-verslaggever Natalie Brighton... en ik vroeg haar of heel Afghanistan daar morgen aan tafel zit. Nou, dat zijn vooral lokale leiders. En uh, wat heel veel mensen in Afghanistan waar zitten, is dat er juist de parlementariërs dus niet bij zitten. Die dus uh, ja, zijn door het volk zijn gekozen. Maar uh, ja, als het goed is, uh, zegt Karzai, uh, is dit de stem van het volk die aan tafel zit. Oké, okay, en wat staat er op de agenda? Het belangrijkste agendapunt is of Afghanistan wel of niet een akkoord moet sluiten met Amerika om langdurig Amerikaanse militairen in het land aanwezig te houden. Het probleem is alleen dat Karzai dat op de agenda heeft gezet, maar dat er eigenlijk helemaal nog geen ontwerptekst duidelijk is. Dus we gaan straks praten over een langdurig verblijf, maar hoe lang dat precies is en wanneer dat allemaal gaat plaatsvinden en hoe dat dan vorm moet gaan krijgen, dat weet niemand. Nee. En uh, dan de, de, de vraag naar de veiligheid. Uh, hoe groot zijn de veiligheidsmaatregelen in, uh, in Kabul? Nou, heel erg groot. Hè? Dus als je nu in Kabul over straat loopt, zie je echt op elke straat ook extra politie staan. Die echt heel erg op scherp staan. Uh, iedereen moet zijn uh, identiteit laten zien. Uh, kofferbakken moeten opengemaakt worden van auto's om te kijken of er explosieven in zitten. Dat gebeurt natuurlijk vaker in, uh, in Kabul... Maar op dit moment is dat wel ja, veel meer en veel intensiever dan dat je normaal ziet. Dus heel veel mensen op straat die zeggen van... ja, uh, het is toch wel heel erg duidelijk dat de politie en de andere veiligheid... niet tevreden, zet, dat de Taliban toch echt een aanslag gaan plegen. En als je erover nadenkt, 2000 mensen vier of vijf dagen lang in Haji bij bijeen op een universiteitscomplex. Het wordt natuurlijk ook ontzettend moeilijk om dat te gaan beveiligen. Ja, en waarom nemen de deelnemers dit risico dan? Waarom is het belang daarvan dan zo groot? Ja, dat, uh, dat kan je je afvragen inderdaad, waarom de mensen daar aan het toe gaan. Er zijn ook uh, leiders geweest die zeiden... ja, ik, uh, ik wil er niet heen zonder mijn eigen veiligheidsmensen of bodyguards. Uh, maar kennelijk ja, uh, willen mensen toch uh, erbij zijn om, om iets uh, van, uh, in de melk te brokkelen te hebben. Mocht daar toch nog een akkoord uit gaan komen. Dat ze toch een zegje hebben kunnen doen. Ik denk dat heel veel mensen in Afghanistan aanvoelen. Het gaat niet goed in Afghanistan. En iedereen wil toch wel dat er een oplossing gaat komen. En misschien dat dit er dan aan, uh, aan bij kan gaan uh, dragen. Ja, wat, wat, wat, wat zou er uh, in het gunstigste geval uh, uit moeten komen dan? Uh, waarvoor nemen die mensen dat risico? Nou, de kans dat er echt een bindend akkoord op uh, tafel ligt, uh, daar zouden zeggen heel veel mensen, dat, uh, dat is heel erg klein. Want officieel moet uh, uh, zo'n volksoverleg uh, moet nog door het parlement gesleept gaan uh, worden. Mm -hmm. Maar Karzai heeft zich dus in zulke vreemde uh, en vage termen uitgelaten, dat het misschien al best wel eens zou kunnen zijn dat uh, de juridische status van dit overleg helemaal geen adviesrol blijkt te zijn, maar wel degelijk wetgevend blijkt te zijn. Uh, dus dat kan ook een reden zijn voor uh, al die leiders om toch nog daar naartoe te gaan. Want stel je voor dat daar iets gesloten wordt wat de toekomst van het land gaat bepalen en je bent er niet bij geweest. Ja, en, en is dat voor Karzai dan ook uh, omdat hij hier misschien iets kan bereiken wat hij in het parlement niet zou kunnen bereiken? Nou ja, kijk, voor Karzai is het, het belangrijkste omdat wat er nu uitkomt uh, en dat dat mogelijk is van gaan we gaan langdurig met met Amerika blijven samenwerken... Dat, dat zou, uh, dan kan hij tegen de opponenten zeggen, ja, dat heeft het Afghaanse volk gewild. Ja. Uh, maar er zijn heel veel mensen die wel twijfels hebben over zijn, uh, zijn motieven. Uh, want in het verleden, nou, vrij recent nog heeft Karzai zich heel erg negatief uitgelaten over Amerika. Hij heeft gezegd als er oorlog komt tussen Amerika en Pakistan, dan kiezen de klant van Pakistan. Dus dat hij nu zo graag een akkoord wil sluiten met uh, de VS. Dat, uh, ja, dat is voor mensen toch heel vreemd, waardoor mensen een dubbele agenda uh, vermoeden. Ja. En uh, misschien gaat hij er wel iets heel anders doorheen doen waar wij nog helemaal geen weet van hebben. Oké. Okay. Nou, ik begrijp dat jij nu in Kunduz zit. Ik zou daar voorlopig lekker even blijven. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, succes. Dankjewel. Dois-t-on voir, à ton la même chance, qu'on soit noir ou d'ivoire Quelle est la différence Maître de cuivre ou d'argent A ton la même chance sur du sable mouvant Comment peux-tu les savoir Si tu ne te retournes pas comment Tombe pas comment pourrais tu croire que tout ça n'existerait pas Quelle est la différence Est-ce le nord ou l'Orient Le désert ou la mer Est-ce le même océan Quelle est ta différence Elle la tienne Les pages de ton enfance Sont-elles blanches ou des bêtes Comment peux-tu lui savoir si tu ne te retournes pas comment Pourrais tu croire que tout ça n'existerait pas comment Peux-tu savoir si tu ne te retournes pas comment Pourrais tu croire que tout ça n'existerait pas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 que tout ça n'existerait pas que tout ça n'existerait pas que tout ça n'existerait pas si tu ne te retournes pas France Musique uit de Belgique. Dat was Suarez met Ta Difference. Het is 5 voor 12. The Iceman is momenteel in New York om morgen een nieuw record te vestigen. Goedenavond, Wim Hof, alias The Iceman. Ja, goedenavond, even zo. Nou, New York dus, ja. Ja, welk record gaat u morgen vestigen? Uh, morgen uh, ga ik uh, 1 uur 52 minuten in direct contact uh, met ijs staan. Ja. En dat doe ik uh, wel voor de Fox uh, Studios ja. uh, hier in uh, Manhattan, New York. En in direct contact met ijs, hoe, hoe, hoe stel ik me dat voor? U zit in een bak met ijsblokjes? Of? Ja, en die, ja, maar die, dat is 600 kilo en dat drukt uh, gewoon tegen je aan. En als je door de lichaamswarmte is het op een gegeven moment uh, dat er wel ijs gaat smelten, maar ja. ja, dan komt er steeds weer nieuw. Ja. En waarom 1 uur en 52 minuten? Omdat het record nu op 1 uur 51 staat. Oké. Okay. En dat ene minuutje vindt u genoeg? Kan het niet wat langer? Ja, nou, euh, en steeds één minuut betekent ook euh, euh, uh, uh, dat ik steeds ergens anders uitgenodigd kan worden in de wereld. Oh, om okay. euh, weer een record te doen. <laughs> Want u zou wel langer maar, kunnen? Het is, niet, het is niet makkelijk, hoor. Oh. Het is niet makkelijk. Nee, zou u langer kunnen? Wat voelt u in die laatste minuut dan? Nou, je gaat voor een record. Wat voel je in de laatste minuut? Verzuuring, je voelt moeheid, je voelt je krachttanen. Maar je wilt, en omdat je wilt, kan je dat opbrengen en dan kan je het zo lang volhouden. Maar ja, daarna krijg je wel een soort collapse, ja? een soort breakdown. Want het... en dat heet de afterdrop ook en dat is moeilijk genoeg. Ja. Hoe bent u zich op dit moment aan het voorbereiden? Zit u voor de koelkast? Nou, nou helemaal niet. Juist helemaal niet. Ik, ik spaar mijn energie en ik bereid me mentaal hierop voor. Hoe doe je dat? Eh, psychisch daarop voorbereid is gewoon. Eh, als jij weet eh, dat je morgen over of, of tien dagen naar de oorlog moet, ja. dan ben je daarmee bezig. En dan ja. laat hij je steeds meer op daar naartoe. Ga ik onder mijn en bed liggen. Zo, zo is dat voor mij ook een extreem uh, datgene waar je je leven op de juiste manier. Uh, ja. Uh, ja, je ja. moet gericht zijn en geconcentreerd en uh, anders uh, speel je met je leven. En dat doe ik dus juist niet. Nee. Ik daag het wel uit. Ja. Bent u wel eens verkouden? Er niet Bent u wel eens verkouden? Juist niet. Nee. Juist helemaal nooit. Geen kou. Uh, ik, ik, ik zou maar uh, ook uh, wat meer met de kou uh, omgaan zodat okay. je de kou kan uitsluiten, juist. Want het werkt heel goed op het cardiovasculaire uh, systeem. Prima. Nou, ik wou tegen u zeggen... trek wat warmzaam morgen, maar dat gaat u dus juist niet doen, begrijp ik. Heel veel succes het, het, gewenst. Het, het is een korte broek. Oké. Okay. Heel veel succes gewenst, uh, meneer okay, Hof. Oké, is Heel de, de, de Iceman, morgen tussen de ijsblokjes. En morgen is er ook weer een oog en dat wordt gepresenteerd. Maar gewoon met een wollen muts op door Clary Polak.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Ook de mooiste wintermode, nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl